hoofdstuk 9, pagina 75, de goddelijke alchemie en wij. Het is niet onmogelijk dat we bij onze inleidende beschouwingen over de komende nieuwe mens voor velen nog te weinig concrete richtlijnen hebben getrokken. Immers beschouwingen over aardkringen... Oerbeelden, natuurkrachten en magnetische werkingen liggen niet direct in het gebied van het overzichtelijke. Daarom hopen we dat het onderwerp van dit hoofdstuk u naar uw diepste gevoelen nauwer dan ooit verbinden zal met de waarden en werkelijkheden die de broederschap tot uw bewustzijn wil overdragen. De toestand van zijn van onze dialectische menselijke levensgolf zal namelijk nu op een andere wijze worden benaderd in de hoop dat de feiten meer dan ooit tot u zullen spreken en u tot de vereiste reactie zullen bewegen. Aan onze wonderbaarlijke planeet waarvan wij maar een zeer klein en door ons disharmonisch gemaakt gedeelte kennen, ligt een goddelijke, alchemische formule ten grondslag, die in een voortdurende staat van uitvoering verkeert. Het is een formule door de goddelijke geest samengesteld, met betrekking tot een openbaring in, door en met de oersubstantie, de oersubstantie vult de grote, oneindige, interkosmische ruimte, de eeuwige zee der goddelijke levensvolheid. Zij is de universele materia magica, met behulp waarvan iedere openbaring mogelijk wordt. Alle denkbare en ondenkbare elementen, stoffen en krachten zijn anorganisch in deze materia magica aanwezig. En in deze universele zee der levende wateren openbaart zich nu wat men wel heeft aangeduid als de grote adem. Het is de onkenbare geest die deze vloed der wateren beweegt, hanteert en tot openbaring stuurt. Wanneer de grote adem de wateren der oersubstantie beroert, zien we eerst worden wat de oorspronkelijke ziel wordt genoemd. Dat is de formule, het alchemische plan van openbaring. De ziel is derhalve een openbaringbeginsel in de oersubstantie. Doch deze definitie is niet voldoende om voor ons besef... de aard der ziel enigszins te bepalen. Daarom stellen we vast dat het zielenbeginsel een vuur is... dat door de geest in de oersubstantie, in de materia magica, wordt ontstoken... We weten allen dat de ziel een vuur is. Daarom spreken we van zielenvuur, van slangenvuur, van het vuurige beginsel der ziel. Wanneer wij nu dit vuurbeginsel der ziel verder onderzoeken, komen wij tot de ontdekking dat op ons bestaansgebied het vloeibare vuur der ziel een zeer-eil-elixer, een gas is, namelijk... Het u misschien wel bekende waterstofgas. Waterstofgas komt voor in een oneindig aantal variaties... die echter allen dezelfde fundamentele beginselen bezitten. U zult op school geleerd hebben... dat waterstof in alle samengestelde stoffen aanwezig is. Dat het in zuurstof brandt dat het de grootste verbrandingswarmte produceert van de ons bekende elementen... en tenslotte dat het in hoge mate explosief is. Als u hieraan denkt, zult u ten volle kunnen omvatten... in welke uiterst kritieke en magische fase de mensheid verzonken is. Een fase die ook de Atlantische mensheid even... ...voor haar einde bereikt had. Want, zoals bekend... ...vervaardigen de natuurwetenschappelijke magiërs... ...van onze dag een waterstofbom. Amerika berichtte met trots... ...de president heeft orde tot aanmaak gegeven. Rusland maakte bekend... ...we zijn er reeds lang mee bezig. De waterstofbom belichaamt het zielenbeginsel van het verderf, van de zelfvernietigende explosie. Wie daarmede begint tast, meer nog dan met de atoombom, de grondslagen van de oersubstantiële ruimte aan en kan het gehele universum tot ontreddering voeren zo iemand nog mocht twijfelen aan het feit dat de mensheid de periode der laatste dagen is binnengegaan, dan zal hij nu zijn twijfel voor zekerheid kunnen verwisselen. We zeiden u reeds dat waterstofgas in een oneindig aantal variaties voorkomt, al naar het aantal vibraties waarin en waarmede zij zich openbaren. De schier oneindige verscheidenheid van openbaringen en manifestaties in het universum is daaruit te verklaren. We zullen voorts verstaan dat een vurig zielenbeginsel van aard en dus van vibratie kan veranderen. In dat geval zal ook het oorspronkelijke gevolg van de zielenvibratie plaatsmaken voor een geheel ander gevolg. Wanneer de oorspronkelijke ziel, de eerstgeborene, zich geheel en al harmonisch blijft verhouden tot de grote adem, tot zijn goddelijke schepper, dan zal de openbaring uitbreken in wat de universele leer manas noemt. Dit is het oorspronkelijke menswezen, de oorspronkelijke mensopenbaring, maar het is overduidelijk dat onze ziel geen oorspronkelijke ziel meer is. Ons zielenvuur is een waterstofbeginsel van deze aardse natuur. Ware onze ziel oorspronkelijk, in de volle zin des woords, een pre-vuurbeginsel door de grote adem in de materia magica ontstoken... Onze openbaring zou daarvan het volkomen goddelijke bewijs demonstreren. Onze ziel is evenwel een versplitsing van de oorspronkelijke ziel. Een verzonken zielenbeginsel. Dit zielenbeginsel is een waterstofformule die geheel op deze natuur is afgestemd en volledig daaruit is te verklaren. Daarom worden wij stofgeborenen genoemd en is onze openbaring sterfelijk. Overduidelijk is dat dit stofgeboren zielenbeginsel teniet moet worden gedaan en dat wederom een oorspronkelijke ziel uit de grote adem moet worden geboren, zo wij aan dit bestaansveld ontheven willen worden en weer nieuwe mensen zijn, oorspronkelijke mensen. Daarom wordt door Jezus Christus de aandacht gevestigd op die transfiguratie, die zielwedergeboorte. wedergeboorte. En daarom worden zij, die naar het oude goddelijke vuurbeginsel herboren zijn, tweemaal geboren genoemd. Wie die geboorte niet vieren kan, hij zal het Koninkrijk Gods niet zien. Wie niet herboren wordt uit water en geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan. Jezus duidt hier, in zijn gesprek met Nicodemus, op de kern van alle transfiguratie. Iedere leerling in de school van het Gouden Rozenkruis... Iedere kandidaat voor het pad van wedergeboorte moet primair herboren worden naar het zielenvuur. Zijn zielenradiaties moeten weer stralen en vibreren naar de oude goddelijke formule van de grote adem. De oersubstantiële concentratie van zijn micros moet heftig bewogen worden door den geest... Deze storm van den geest, dit pinksterfeest van goddelijk vuur, moet het aardse waterstofbeginsel wegvagen, opdat het oude openbaringsveld weer stralen mogen met onuitsprekelijke luister. Wie dit niet wil, hij zal het koninkrijk gods niet zien. Wie niet wil sterven naar het ik, moet in onze school niet komen. Iedere sterveling naar de natuur is een levende waterstofbom die zich al exploderende, raketterende voortplant in een hel van verschrikking. Tot het geheel als collectief, als een vurige oven loeit en het al verteert. Doch laat ons dit onderwerp nog nuchterder en zakelijker overwegen opdat wij de waarheid van het getuigenis der universele wijsbegeerte dermate als benauwend feit gaan ervaren, dat wij aan de erkenning ervan niet meer kunnen ontkomen. Wanneer het zielenvuur in de oersubstantie is ontstoken, ontstaat naar een bepaalde formule een waterstofconcentratie, Zodra deze waterstof in de oersubstantie is vrijgemaakt, wordt daardoor tegelijkertijd een tweede element aan zijn latentheid ontheven, met name zuurstof. Wij weten dat waterstof in zuurstof brandt, tot een vuur wordt. Wanneer dus de waterstofconcentratie de zuurstof ontmoet ontstaat een verbrandingsproces, zoals in ons lichaam door de ademhaling een verbrandingsproces tot stand komt ten gevolge van de ontmoeting tussen zuurstof uit de atmosfeer en de waterstofconcentratie van de ziel. Nu zal men wellicht opmerken, wordt dit verbrandingsproces dan geen waterstofexplosie? Zal dit geen aanleiding geven tot grote en ontstellende ontredderingen? Bestaan er ter zake wellicht natuurlijke grenzen... die dit proces binnen zekere perken, binnen een zeker plan besloten houden? Inderdaad, die grenzen zijn er. De natuurlijke grenzen van het verbrandingsproces... dat ontstaat uit de ontmoeting tussen waterstof en zuurstof worden gevormd door een derde element, namelijk het element stikstof. We hebben misschien in onze jeugdjaren geleerd dat stikstof een verbrandingsgas is. Doch deze definitie geeft de werkzaamheid van dit gas niet voldoende weer. Stikstof bevat twee krachten. Een vertragingskracht en een volhardingskracht... Beide krachten gaan uit van de formule die aan de openbaring ten grondslag ligt. De volhardingskracht zorgt ervoor dat het plan van de openbaring zich zonder onderbreking doorzet. De verdragingskracht dat de ontwikkeling van het plan niet aan leiding ontsnapt... en dat dus het verbrandingsproces geen explosief proces kan worden... Resumerende, ontwikkelt zich dus een proces uit een verbranding, uit een vuur, door de ontmoeting tussen de twee elementen waterstof en zuurstof, terwijl een derde element, stikstof, het geheel planmatig doet verlopen. Dit gehele proces wordt aanleiding voor een openbaring, voor een manifestatie, waarin de eerste oorzaak het plan zelf blijken gaat. En die openbaring nu komt tot stand met behulp van een vierde element... dat we allen kennen onder de naam koolstof. Door koolstof komen de dingen tot vorm, tot verbindingen. Koolstof is een kristallisatiekracht. Het is de grondslag voor en van alle organische stoffen en het element met behulp waarvan men alle denkbare en ondenkbare vormen kan vervaardigen. Er is dus ten eerste een fundamenteel vuurelement, waterstof. Ten tweede een fundamenteel ontstekingselement, zuurstof. Ten derde een fundamenteel openbarings, dat is vormgevend element, koolstof. En het plan dat aan deze drie samenwerkende elementen ten grondslag ligt, de aard, de kwaliteit, de eventueel goddelijke of ongoddelijke oorsprong daarvan, gaat blijken door de twee krachten van een vierde element, het beheersingselement stikstof. De vertragings- en volhardingsfactoren van het element stikstof bepalen ten slotte het uiteindelijke resultaat. Met deze vier primaire elementen wordt de goddelijke alchemie volbracht. Uit en door deze vier elementen existeert iedere kosmos en iedere microcosmos. En het zal nu wel geen verwondering meer baren waar iedere oorspronkelijke ziel leefde uit de grote adem, uit een goddelijk plan, dat ieder oertype van dat plan, als een voor iedere entiteit bewaarde levende formule, in de aardkring der oertypen verblijf houdt. Immers, wij behoren tot stelsels die leven en zijn uit het samengestelde planetaire systeem dat wij de kosmische zevenheid noemen. Onze zevenvoudige moederplaneet bewaart al deze goddelijke schatten in haar geboorteschoot, waaruit wij ze opnieuw hebben op te delven en daarom is het niet zonder zin dat in de legendarische en gelijkenisvolle verhalen der hoogste en diepste mysterieën de kandidaat, zoals Dante in zijn Goddelijke Comedie, in de aardkringen moet afdalen om daardoor Beatrice, de Goddelijke, tot het universele licht te worden geleid. Evenmin zult genu wellicht, na alles wat we hebben gepoogd u te doen verstaan, verbaasd zijn wanneer wij zeggen dat het hart der aarde bestaat uit een concentratie van waterstofgas dat de radiatie daarvan als het oude, oorspronkelijke geestvuur uit een van de polen opstijgt en zich in onze atmosfeer verspreidt, dat er daarom nu is een getuigenis in de wolken des hemels, een levende Christus-radiatie die ademtechnisch vanuit onze atmosfeer kan worden ingedronken, en dat dus het broederschappelijke stralingsveld niet maar een symbool is, doch een levende werkelijkheid. En een totale antithese van onze gemeenschappelijke dialectische staat. Iedere leerling zal nu kunnen weten waarom wij de periode van het laatste der dagen zijn binnengegaan. En waarom de kreet, de tijd is daar zowel als een roep als gelijk een juichkreet, moet weer klinken. Want een heel eenvoudige overweging en de feiten zelf zullen ons dat bewijzen. Vier vijfde deel van onze dialectische levensatmosfeer bestaat uit stikstof. Is dit stikstof in zijn oorspronkelijke toestand het goddelijke beheersingselement? Geen sprake van... Het is het dialectische beheersingselement dat uit en door een onheilig openbaringsproces wordt vrijgemaakt. En deze grote beheersingsmacht dwingt ons, dringt ons in dood en verderf. Met een satanische volharding en een vertragingswerking als van een vertraagde film sleept deze grote macht ons mee in gestage wielwenteling. En in deze gebonden toestand eten wij die stikstof der dialectiek in de vorm van eiwitten en tal van andere dierlijke en plantaardige producten. En we spreken van zuivere voeding en van zuivere lucht. Doch zoals wij leven en ademen in dit onheilsveld, zo eten wij ervan. Om ten slotte in een voortdurende versterving in de stikstof te stikken. What's in a name, zo vroeg een der klassieken? Welnu, wij weten wat deze naam te zeggen heeft. En wij weten nu ook hoe uitermate dringend noodzakelijk het is te gaan leven, te gaan ademen, te gaan eten in het oorspronkelijke elementaire veld der Christus hierofanten, van de vier heilige spijzen. Tot deze wonderbare spijziging worden wij allen geroepen.